6 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. In Den Haag protesteren vandaag onder andere chronisch zieken, gehandicapten en ambtenaren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Veel mensen zijn bang dat ze slachtoffer worden van een opeenstapeling van maatregelen. Met name gehandicapten en chronisch zieken zijn bang dat ze onevenredig hard worden getroffen. Vandaag wordt duidelijk of ook de vakcentrale FNV instemt met het pensioenakkoord. Vorige week was er nog een meerderheid tegen het voorstel... Maar zaterdag bleek FNV Bouw alsnog voor na toezeggingen van minister Kamp. Daarmee steunt nu een meerderheid binnen de FNV de afspraken over de toekomst van het pensioenstelsel. Vakcentrale CNV en MHP hadden al ingestemd met het pensioenakkoord. In de Pakistanse stad Karachi is een aanslag gepleegd op een politiecommissaris. Een man liet zijn auto ontploffen bij het huis van de politieman. Daarbij is nog een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het gebouw raakte zwaar beschadigd. Commissaris overleefde de aanslag, maar volgens Pakistanse media zijn er zeker vier doden gevallen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de poging van de Palestijnen om volwaardig VN-lid te worden zal falen. Volgens hem zijn vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen de enige weg vooruit. De Palestijnse president Abbas heeft aangekondigd dat hij vrijdag het VN-lidmaatschap gaat aanvragen bij de VN-veiligheidsraad, maar Netanyahu voorspelt dat de Verenigde Staten die aanvraag zullen blokkeren. De Amerikaanse tv-serie Modern Family heeft vier Emmys gekregen. De belangrijkste Amerikaanse tv-onderscheiding. Modern Family won de Emmys voor onder meer Beste Comedy en Beste Regie. De Emmy voor Beste dramaserie ging naar Mad Men. Julianne Margulies uit The Good Wife en Jim Parsons uit The Big Bang Theory... werden Beste Actrice en Beste Acteur. En de Daily Show van komiek Jon Stewart viel voor het negende jaar op rij in de prijzen. Het weer aan de kust, kans op een enkele bui... en de rest van het land droog, maar wel kans op mist. Vanmiddag afwisselend buien en zonnige perioden. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 19 september. Goedemorgen. De dag voor Prinsjesdag wordt een dag van protest. Allerlei groepen die vinden dat zij de dupe worden van de bezuinigingsplannen van het kabinet trekken naar het Malieveld. Onze verslaggever Joris van der Kerkhof volgt de demonstranten. Het is een puinhoop bij het COA, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, blijkt het onderzoek van de NOS. Tweede Kamerleden Spekman van de Partij van de Arbeid en Fritsma van de PVV vertellen hoe het volgens hen anders moet. En de vakbonden reageren verbijsterd. U hoort hen straks ook. Dominique Strauss-Kaan gaf voor het eerst een interview. Hij zei dat hij een fout had gemaakt, maar heel veel brouw klonk er niet in door. Ron Linker luisterde mee met het DSK. De verkiezingen in Berlijn betekenden opnieuw een nederlaag... voor de bondsregering van kanselier Merkel. Correspondent Wouter Meijer hoort hij daarover. Turkije ligt op ramkoers, onder meer met de EU. Bram van Meulen vertelt over de agressieve opstelling van het land. En het zou de dag van het pensioenakkoord moeten worden... met het overleg van de federatieraad van de FNV. Nou, die zaak lijkt wel beklonken. We bespreken het met waarnemend voorzitter... van een van de dwarsliggers, de Avocado. De complete carrière van Freek de Jonge is beschreven in een heel groot boek. De botsing van de keeper van PSV. En de Vebo is jarig. U hoort over kroketten uit de muur. Vergeet je niet wat? Nee, ik vergeet niks. Je bent zelf ook jarig. Ach. Gefeliciteerd. Ik Dat ben niet 70. <laughs> in het NOS-journaal. Radio 1 Journal tot Dankjewel. half 10. U kunt ons volgen via internet. Ga dan ook eventjes naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u naar Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. Minister Leers gaat vandaag het gesprek aan met de Raad van Toezicht van het COA. organisatie die de opvang van asielzoekers regelt... is in opspraak geraakt door een reportage van de NOS. Medewerkers van het COA vertellen daarin anoniem... dat er een verziekte bedrijfscultuur heerst. Het bedrijf gaat naar de knoppen. De integriteit wordt aan alle kanten geschonden, vertelt iemand ons. De bestuursvoorzitter neemt onnavolgbare besluiten... die de organisatie veel geld kosten, vertelt iemand anders. Ze is despotisch, een manipulator, iemand die constant verdeelt en heerst. Maak je een fout, dan gaat je hoofd op het hakblok. Stukken die in handen zijn van de NOS wijzen op structurele problemen. De medewerkers hebben vooral kritiek op bestuursvoorzitter Nutten Albayrak. Verslaggever Martijn Bink. De buitenwereld kent haar als toegankelijk en charmant. Maar onder haar eigen mensen is ze gevreesd en omstreden. En die medewerkers hier in het hoofdkantoor komen nu in opstand... Het begon met enkele personeelsleden die zich melden bij de NOS. Maar inmiddels hebben we een flink aantal medewerkers en oud-medewerkers gesproken uit verschillende lagen in de organisatie. Hun verhalen komen overeen. Maar ze durven die verhalen niet voor onze camera te vertellen, bang als ze zijn om hun baan te verliezen. Ja, en het gebeurt dat directeuren komen en ook heel snel weer gaan. Een van de gevolgen van dit vermeende schrikbewind is het grote verloop onder de directieleden. Bijna niemand houdt het uit onder Al Bayrak. Het COA is opgedeeld in zeven directies, met allemaal hun eigen directeur. Sinds de aanstelling van Al-Bayrak zijn er twintig directeuren vertrokken. Bij ruim de helft daarvan zou sprake zijn van een conflict. Ook naast haar in de raad van bestuur houdt vrijwel niemand het lang vol. De vorige vicevoorzitter heeft er drie maanden gezeten en kon toen vertrekken. Er wordt bovendien veel geld verspild. al dus de medewerkers. In een schriftelijke reactie zegt Albuyrak zich niet te herkennen in de situatie. De directeuren zijn volgens haar vertrokken omdat het COA moest inkrimpen. PvdA-kamerlid Spekman heeft een spoeddebat aangevraagd inmiddels. Een PVV-kamerlid Fritsma vindt dat Albuyrak direct moet opstappen. We spreken ze later in de uitzending na acht uur. Seks met een kamermeisje in een hotel in New York was een morele fout. Dat verklaarde voormalig IMF-topman uh, Dominique Strauss-Kahn gisteravond in een interview met de Franse televisie. Een faute. Een faute vis-à-vis mijn de vrouw, mijn kinderen, mijn amis. Maar ook een faute vis-à-vis des Français. Voor het eerst sinds zijn arrestatie in mei... vertelde Dominique Strauss-Kaan over de nacht met dat kamermeisje Diallo. De vrouw beschuldigt DSK van verkrachting. Tot een rechtszaak kwam het niet. De aanklager liet de zaak vallen... omdat hij twijfelde aan de geloofwaardigheid van Diallo. Dominique Strauss-Kaan ging ook in op de beschuldigingen... van schrijfster en journalist Tristan Bannon. Hij zegt dat ook zij alles heeft verzonnen. Volgens Strauss-Kaan is hij niet gewelddadig of agressief geweest. In deze ontmoeting had er geen acte d'agression, geen violence. De versie die heeft gepresenteerd is een versie imaginaire, een versie calomnieuse. En daarom heb ik een plaat De schrijfster Tristan Banon beschuldigt DSK van aanranding. Hij heeft een aanklacht tegen haar ingediend wegens laster. Het onderzoek naar deze zaak loopt nog. Bij deelstaatsverkiezingen in Berlijn is de Sociaaldemocratische SPD met 29% van de stem opnieuw de grootste partij geworden. En dus kan de populaire burgemeester, Woverheid, nog vier jaar doorregeren. Het is, is een grandioses ergebnis. En we hebben de En die mensen in deze stad vertrouwen de Het is een geweldig resultaat, zegt Woverheid. Volgens hem hebben de mensen in Berlijn veel vertrouwen in zijn politiek. Nieuw in het deelstaatparlement is de Piratenpartij. Die partij haalde de kiestrempel gemakkelijk kwam uit op 9%. Maar ik denk schon dat we um, durchaus politiek in Berlijn kunnen dat ook bij de burgers. het gab naar een andere art van politiek. Een lijsttrekker van de Piraten is optimistisch. Volgens hen waren veel kiezers wel toe aan een nieuwe partij. met een andere manier van politiek bedrijven. Piraten voeren vooral actie uh, bij burgerrechten, privacy en vrijheid op internet. Ja, de verkiezingsuitslag betekent opnieuw slecht nieuws voor bondskanselier Merkel. Haar CDU lukte het niet om in de buurt van de SPD te komen, al vond de partij wel iets. En ook de coalitiepartner, de FDP, haalde de kiesdrempel niet eens. Haalde slechts 1,8 procent van de stemmen. Er is een vijfde verdachte opgepakt in verband met de gewelddadigheden zaterdag in Rotterdam. Voetbalsuborters van Feyenoord bestormden voor de wedstrijd tegen de Graafschap het Maasgebouw... omdat ze zich bij de directie wilden beklagen over slecht beleid. De reactie van burgemeester Abu Talib van Rotterdam. Daar is eigenlijk maar één reactie op en dat is uh, Walgin, Walgelijk. Het is een, uh, een groep die uh, ja, juist op het moment dat het nu heel goed gaat met Feyenoord uh, bezig is naar eigen club uh, te slopen. Daar is maar geen uh, andere woorden voor. Nou, dat ging goed mis in Rotterdam. De vijfde verdachte is inmiddels herkend op camerabeelden. De politie denkt op basis van de beelden nog meer verdachten te zullen aanhouden. Korpschef Pau vindt dat de agenten terecht hun pistolen hebben getrokken omdat ze werden aangevallen met een ijzeren staaf. Over het gedrag van een vijftig tot honderdtal figuren die gewoon willens en wetens er een moment van zoeken om een hit-en-run actie te maken. En die houding dat de politie zich voortdurend moet verantwoorden voor het wangedrag en het walgelijke gedrag, en dan haal ik ook maar even het citaat van Abu Talib aan, dat dat inderdaad voortdurend een, een reden zou moeten zijn waarom niet fout is gegaan. De supportersorganisatie van Feyenoord noemde de gebeurtenissen van zaterdag een dieptepunt. In Jemen zijn tenminste 15 betogers doodgeschoten toen veiligheidstroepen het vuur openden tijdens een demonstratie. Ook werd er traangas ingezet. Veel mensen raakten gewond. Volgens het ministerie van Defensie gooiden de betogers brandbommen. Het was voor het eerst in maanden dat er in de hoofdstad Sanaa weer massaal werd gedemonstreerd. Betogers eisten het definitieve vertrek van president Saleh. Die is nog altijd in Saudi-Arabië, werd hersteld van een aanslag in juni. Saleh staat ook internationaal onder druk om af te treden, maar hij lijkt daar niks voor te voelen. TV is a vast wonderland, a kingdom of joy and In Amerika worden op dit moment voor de 63 ste keer de Emmy Awards uitgedeeld. De Amerikaanse televisieprijzen zijn nog niet allemaal uitgegeven, maar prijs voor beste dramaserie ging in elk geval naar Mad Men. De serie die gaat over de reclamewereld in de vroege jaren 60. Die Modern Family sleept er vijf Emmys in de wacht. Dat is een satirische komedie over het leven van drie compleet verschillende gezinnen. Aan het begin van de nieuwe beursweek wordt er nog altijd met argusogen ogen gekeken... naar de schuldencrisis in Europa. Aan de andere kant van de wereld zijn alle ogen gericht op het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Fed die gaan de komende dagen overleggen en kondigen dan mogelijk nieuwe steunmaatregelen aan. De Aziatische beurzen zijn alweer enige tijd open en de Nikkei-index staat... Ja, in de plus of in Waar de min. Waar zou die op staan? Nou, We gaan het voor u nakijken. Die houdt het van ons te goed. Tot zover in het nieuwsoverzicht. Je kunt het nog even terugluisteren via onze podcast. Ga dan naar de website nos.nl radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Lara gaat heel erg zoeken en dan ga ik lezen dat de Beatles uh, in de jaren 60 weigerden op te treden voor gescheiden rassen. Dat blijkt uit een contract voor een concert op 31 augustus 1965 in de Cow Palace in Californië. In dat contract staat ook dat de Fab 4 40.000 dollar verdiende. Dat drummer Ringo Starr een speciaal drumplatform moest hebben. En dat de 150 geuniformeerde agenten de veiligheid zouden verzekeren. Dat contract wordt komende week gefeild in Los Angeles. in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.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 Bert van de Beatles hoorde u een Paul McCartney was geïnspireerd door de rassenstrijd in de Verenigde Staten toen hij dit nummer schreef. We hebben we nog een nieuwtje van je te goed? Ja, dat klopt. De Nikkei is gestegen. Uh, Stel op dit moment 2,25% in de plus. Dus, 15 minuten over 6. Luister naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan naar Joris van der Kerkhof. Goedemorgen, Lara. Joris, goedemorgen. Eens even kijken. Even luisteren waar je bent. Wat hoor ik daar? Dat is een, een tractor. Snelweg. Oh, een tractor. Ja, ja, okay. ja, dit was een tractor. Maar het is wel zo'n beetje onder de snelweg. Eh, op weg naar, uh, naar Utrecht. Als, ik een mee, als het een beetje mee had gezeten, waren die vogeltjes net uh, bij de Beatles. Uh, die hadden van mij geweest. Dan, dan hadden die vogeltjes er net zo onder gezet, dat gefluit. Uh, dat ik midden in de natuur zou staan. Maar niet midden in de natuur, midden in de stad zo. De Malibaan uh, in Utrecht. ...waar mensen zich aan het opmaken zijn om te gaan demonstreren vandaag. Ze zijn tegen de stapeling van, de, van, de, van bezuinigingen van het kabinet. Stop de stapeling is het motto. En een aantal verstandelijk gehandicapten komt daar bij elkaar op die op Mali-baan Mali in Utrecht... ...om zich te verzamelen om naar Den Haag te gaan. Verschillende vormen van actie gaan ze, gaan ze voeren en dat gaan ze dan, dan voorbereiden. Ze gaan met z'n allen vertellen waarom zij tegen die stapeling van, de, van maatregelen van het kabinet zijn... waarom zij denken dat die bezuinigingen voor hen absoluut geen zin hebben... En dan er maar proberen achter te komen dat het niet hetzelfde verhaal wordt. Eh, dat iedereen tegen bezuinigingen is, omdat je nou eenmaal tegen bezuinigingen moet zijn. Maar eh, zij zullen gaan aangeven eh, wat het, eh, ja, hoe het hen in het hart raakt. Deze bezuinigingen van, de, van het kabinet van de staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. In Utrecht, na Zevenen, zitten ze dan klaar met z'n vieren. En een, een aantal begeleiders om te vertellen wat ze ervan vinden. Maar voornamelijk ook wat ze dan vandaag precies gaan doen. Nou ja, precies. Bijna precies. Ongeveer. Okay. We gaan het merken. Oké, okay. tot straks. Joris van der Kerkhof, dus bij de mensen die gaan demonstreren. in Onder andere Den Haag op het Malieveld. Terug naar zaterdagavond. Vlak voor de wedstrijd tegen de Graafschap in de Rotterdamse Kuip bestormde een groep supporters van Feyenoord het Maasgebouw bij die Kuip. Agenten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 Freek de Jonge dan. In Nederlands Hoop maakte hij vuuroren... met een heel nieuw soort cabaret. Na de breuk met Bram van Meulen ging hij alleen verder. En nu is zijn hele loopbaan vastgelegd in een boek van groot formaat. Kijk, dat is Freek, zo heet het. Zaterdagavond speelde de jong in het De La Theater... in Amsterdam zijn voorstelling Neven. En daarna signeerde en verkocht hij zijn boek, samen met zijn hella. Vraag aan kolonel Gaddafi. Did you ever fuck a goat? Ja, het is leef. Maar Gaddafi, dat is een schetsfiguur geworden. Het is een schetsfiguur geworden. Die zit in zijn geboorteplaats op het toilet met een microfoon. En die roept als ze nog één stap dichterbij komen, ga ik terugslaan. Het is echt ongelooflijk. Maar toen, maand of drie, vier geleden, nou we knepen hem ook, want hij had ons zijn helikopter afgepakt. Ja. En die zullen we straks hard nodig hebben, want er komen bezuinigingen op defensie. Het woord leger krijgt een steeds duidelijkere betekenis. Dan... Kijk, dat ben ik. Hella, jij moet het ook tekenen. Nou ja, dit is uw cadeau. Krijgt er ook nog een tasje bij. Dankjewel. Uh, ik reken niet af, want ik kom nooit met mijn handen aan geld. Okay. Dat is, is mijn Calvinistische opvoeding. Voor de bizarre familiegeschiedenis van de neven... zijn er eerst de actuele grappen. En na afloop is er het signeren en de verkoop... aan een loyaal en kooplustig publiek. Die allemaal 62 euro neertellen, vreek de jongen. Niks crisis. Nou, dat, dat, nee, ja, je kan nog zeggen dat mijn publiek tot een goede burgerij behoort. Het viel me ook op. Ja. Allemaal mensen van boven de veertig... die eigenlijk ook een deel van hun eigen leven kopen. Ja, heel veel van dat trouwe publiek van mij... dat, ja, dat, dat is door de jaren heen meegegroeid... En... De weerslag die ik in mijn programma's van de Actualiteit heb gegeven, die herkennen zij. En heel veel mensen komen met verhalen van. Uh, en toen kwam ik voor de eerste keer bij jou, en toen waren we getrouwd, en toen zijn we bij je geweest. En mijn vader nam ons mee. En dat soort uh, schitterende bekentenissen. Mannen en vrouwen die destijds wellicht studeerden. en jou nog samen hebben gezien met Bram Vermeulen. Ja dat, is, uh, ja, dat komt toch altijd weer terug. En dat Nederlands hoop. Uh, ik heb toen ik in 1980... Nou, het zit ook heel dik in het ja. boek. Nee, maar dat is terecht. Toen dat is niet te ontkennen, die het periode. Het is uh, 12,5 jaar geweest ja. van, de, van, de, van de 42. Dus het is, uh... ja, ik, ik schrijf nog een column ook in het boek over Bram... waarin ik uh, zijn kracht en zijn zwakte beschrijf en, uh, en onze vriendschap. De loyaliteit van het publiek staat in schrille tegenstelling tot de teneur in de pers... Begon al bij de Wereldwijd Doord vorige week. Ging door in de Volkskrant. dat Freek de Jonge toch eigenlijk passé is. Wat is dat toch? Wat is het toch voor treurers? We hebben het er nu ook weer over. En ik wil het er eigenlijk niet over hebben. Maar ik heb hier een, een, een, er is een, is een boek met een weerslag van 40 jaar. Dat is een aaneenschakeling van uh, mooie voorstellingen, hoogtepunten. Ik heb uh, twee keer in wat er dan uh, aan huidige praatprogrammaatjes in Nederland is... heb ik eens een keer ernstig uitgehaald. En uh, ja, dat is dan mijn imago. Het is, ja, het is te treurig voor woorden. En uh, ja, het ontbreekt de, de, de, de Nederlander... Uh, nou, dat is natuurlijk ook weer een rare generalisatie, maar een bepaald deel van de Nederlanders uh, ontbreekt het aan, aan ja, het, het vermogen om te bewonderen. En waarom zou je niet voor mij uh, enige bewondering opbrengen? Ik heb uh, naar mijn gevoel uh, niemand kwaad gedaan. Ik heb geprobeerd om uh, uh, uh, te streven naar rechtvaardigheid in de wereld en in mijn leven. Niet smeken en niet zielig doen, die nee, jongen. Nee, helemaal niet zielig. Ik zeg dat ik dus echt ja, nou ja, mijn best heb gedaan. Klaar, ja. Eén ding is zeker, ze zijn nog niet van je af. Nee, dat is het, dat is het fantastische. Zoals vanavond ook weer. Uh, dat, ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat ik helemaal in, in mijn kracht sta. En dat ik uh, uh, zeg maar mijn leeftijd uh, uh, tart. Uh, uh, uh, uh, uh, ja, dit behoort wat ik nu doe, het behoort op mijn beste werkt. Dat vind ik. En dat vinden an anderen met mij. Jeroen Willaert hoort die in gesprek met Freek de Jonge. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Het seizoen voor wielrenner Robert Geesing is voorbij. Nederlander brak tijdens een training zijn rechter bovenbeen. Kopman van de Rabobank ploeg bereidde zich voor... op de wegwedstrijd van het WK wielrennen komende zondag. En bondscoach Leo van Vliet heeft Steven Kruiswijk nu opgeroepen als vervanger. blessure van Geesing is een streep door de rekening van de bondscoach. Ik vind Geesing zelf de persoonlijk de beste Nederlandse wielrenner. En hij reed de laatste weken weer goed, dus hij was ook uit op de revanche. Ik heb hem vrijdagavond nog gesproken... En was hij was heel gemotiveerd ook om hier gewoon goed te gaan rijden. dus hij, hij heeft zich heel goed herpakt na het toch een beetje voor hem mislukte Tour de France. En, en dan zie je toch ook zijn veerkracht. en uh, nou ja, ook, ook deze wat opvalpot hij zal hij wel weer overheen komen. maar het is wel vervelend als je zo in conditie bent natuurlijk. Gezinsploeggenoot Lars Boom heeft het nodige vertrouwen verzameld voor dat WK. de renner schreef de ronde van Groot-Brittannië op zijn naam. Op de laatste dag verstevigde de zijn leidende positie... door een goede tijdrit te rijden. En kwam zijn algehele overwinning niet meer in gevaar. Na de winst in de ronde van België in 2009... is dit voor Boom de tweede eindoverwinning in een etappenkoers. In de eredivisie stond de eerste traditionele topper van het jaar... op het programma PSV ontving een eigen huis koploper Ajax. Onderwerp van gesprek na afloop was de zware blessure... van PSV-doerman Titon...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 Nou, je moet er gewoon drie pakken thuis. FC Twente pakte wel drie punten thuis. Tegen ADO Den Haag werd het 5-2. En daardoor zijn de Tuckers opnieuw de koploper in de eredivisie. De club passeert op doelstouw AZ. Dat won trouwens ook met 2-1 van RKC. FC Utrecht, Herakles Almelo eindigde in 2-2. Dan naar de Nederlandse springruiters Die hebben op de Europese kampioenschappen geen medaille weten te pakken. Gecko Schreuder werd vierde. De Nederlander ging als leider de laatste mans in... maar gaf op de laatste hindernis de titel uit handen. Eurocommerce New Orleans, dat is het paard van Schreuder... tikte één balk te veel aan... waardoor de combinatie net buiten het podium viel. De titel ging naar Zweed Bengston. de kelder onbeschoft omdat de man die hij bedient weer een verkeerde dame trot kan dan niemand mij vertellen waarom mijn hart nog klopt waarom ik blijf bestellen waarom sta ik niet op want er is nog maar één slot som, ach ze is een lief ik denk niet dat ze nog komt, ach, zie ze niet. En ik vraag me af waarom ik niet gewoon terug naar huis loop. Het glas dat wegduikt in de spoelbak... Geld dat rinkelt in mijn zak, alle geluiden staan me tegen. Hier zit ik niet op mijn gemak, want er is nog maar één slotzal. Ach, zie ze niet. Dat ze nog komt, afgaai ze niet. En ik vraag me af waarom ik niet gewoon terug naar huis loop. Want van onder de tafel grijpt verlangen me weer aan. Het vliegt me naar de keel, doet me besluiten op te staan en plinten rennen door de.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 In Den Haag protesteren onder andere chronisch zieken, gehandicapten en ambtenaren vandaag tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Met name gehandicapten en chronisch zieken zijn bang dat ze onevenredig hard worden getroffen. Vandaag wordt ook duidelijk of de vakcentrale FNV instemt met het pensioenakkoord. Vorige week was er nog een meerderheid tegen het voorstel, maar zaterdag ging FNV Bouw om na toezeggingen van minister Kamp. En bij een aanslag in de Pakistanse stad Karachi zijn zeker vier doden gevallen. Een man liet zijn auto ontploffen bij het huis van een politiecommissaris. Hij overleefde de aanslag. Zijn huis raakte zwaar beschadigd. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het lokaal mistig, vooral ten zuiden van de grote rivieren. In de westelijke provincies komen buien voor, die in de loop van de ochtend geleidelijk minder actief worden. Het noorden heeft juist de meeste kans op zonneschijn. Vanmiddag zijn er stapelwolken, maar ook zonnige perioden en de kans op een bui is klein. Het wordt een graad of 16 bij een overwegend matige wind uit het zuidwesten tot westen. Alleen in het Waddengebied is de wind structureel harder, rond krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Komende nacht wordt het in het westen van het land bewolkt. is de kans op wat lichte motregen bij minima rond 13 graden. In het oosten domineren opklaringen en koelt het af naar een graad of 9 Morgen een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen of motregen. Limburg heeft de meeste kans op droog weer met mogelijk af en toe een flats zonnetje. Het wordt morgen 18 tot 20 graden. De wind blijft in de Zuidwesthoek en is matig van kracht. ANWB Verkeersinformatie in Gelderland. Noord-Brabant in het noorden van Limburg heeft het verkeer hier en daar last van misbanken. Er staan files al op de A4, Den Haag richting Amsterdam... bij Zoeterwouder rijndijk 5 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij de afritweide Wormer 3 kilometer. Een aanrijding op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen Ravenstein en Knopend Paalgraven 2 kilometer. De linkerrijsschok is daar dicht. Wiebe, leg jij onze luisteraartjes eens even uit... waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegaaide spaarzintjes kunnen... als ze het nodig hebben. Jort, je hebt helemaal gelijk.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 Koop Zaterdag NRC met gratis boek en CD. Miles Davis, Birth of the Cool. Het Blue Note album in een boek over zijn leven en muziek. Komende Zaterdag gratis bij NRC. Schat, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, zaakjes Visser en een voetballer. Luc heeft spit! Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Zorgelijs verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een erkende verhuizen.nl? Pensioen.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ga naar Jemen. Land beleefde gisteren de bloedigste dag in het afgelopen halve jaar. Bij confrontaties tussen demonstranten en regeringstroepen in de hoofdstad Sanaa... kwamen tenminste 26 mensen om het leven. En nog eens honderden mensen raakten gewond. Correspondent Judith Spiegel is in Sanaa. Judith, wat is daar gisteren gebeurd? Ja, gisteren is eigenlijk voor het eerst in, in lange tijd zijn de demonstranten hier van hun demonstratieterrein afgegaan. We zitten daar al een tijdje, inderdaad uh, nu een maand of acht. We hebben daar een tentenkamp opgeslagen en begonnen zich de laatste tijd af te vragen... hoe trekken wij deze revolutie nou eigenlijk nog uit het slot. En al dagen speculeerde men van we moeten gaan marcheren richting in dit geval de Republiek en het Paleis. Nou, dat hebben ze gisteren gedaan... En eigenlijk, wat ze ook wel verwachten, is ook daadwerkelijk gebeurd. Er werd onmiddellijk keihard op ze ingehakt. En ik zeg expres keihard, omdat wat ik hiervoor heb gezien, waren met name toch verwondingen door kalasjnikovs, dus door geweren. En dit keer werd er met veel grover materiaal geschoten, waaronder RPGs, dus van die rocket-verpeld grenades, en op auto's gemonteerde mitrailleurs. Maar waarom dan nu, uh, Judith? Want dat was al maanden relatief rustig. Waarom die plotselinge terugkeer van de demonstranten? Ja, dat vind ik ook moeilijk te zeggen. Ik, ik, kijk, het is in ieder geval de afgelopen maand hebben we Ramadan gehad en daarna het suikerfeest. En dan is het gewoon rustig. Het is hier ook rustig geweest. En uh, pas na die, zullen zeggen, lange vakantie. Zijn die demonstraties weer op, weer op gang gekomen, hebben de demonstranten dus ook zich gerealiseerd... er moet wat gaan gebeuren, want wij zijn hier nou al het langst van de hele Arabische wereld bezig... en boeken misschien wel het minst resultaat. Maar waarom nou exact gisteren, valt moeilijk te zeggen. In, in Jemen is de ratio soms ver te zoeken en ik denk het was toch een redelijk spontane actie... die uh, op minder spontane wijze werd neergedrukt. Het leger blijkt dus nog steeds aan de kant van president Saleh te staan... die, die al maanden met zware verwondingen uh, in Saoedi-Arabië is. Hij herstelt daar, maar hoe krijgt hij dan voor elkaar de controle te houden? Nou, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk voor hem... want zijn hele familie, of althans een deel van zijn familie... staat aan het hoofd van de belangrijkste legeronderdelen. Je ziet het ook gisteren. Het legeronderdeel dat gisteren ingreep... Hij staat aan het hoofd van een ja, dat is een van zijn neven. Hetzelfde geldt voor andere belangrijke uh, leger- en veiligheidsdiensten. Allemaal in handen van zoons of neven. Dus op die manier kan hij vanuit Saudi-Arabië eigenlijk... op trekkelijk eenvoudige wijze toch de touwtjes in handen houden. Want wie in jem met lichter in handen heeft, heeft toch nog steeds de macht in handen. Ja. Nou waren ze, je zei het al voor de rammen, dan ook al maanden bezig met hun verzet. Uh, met weinig resultaat. Uh, nu is de opstand weer keihard neergeslagen. Geloven de betogers eigenlijk nog wel in een succesvolle revolutie? Nou sommigen wel, maar veel ook inderdaad niet. Ik heb deze week veel mensen gesproken die heel cynisch waren. Die het eigenlijk al hadden opgegeven. Die ook niet meer gingen demonstreren. Die het niet meer zagen zitten. Alleen het... Uh, Denk ik voorspelbare na gisteren is dat we nu zullen zien dat toch juist hierdoor weer veel meer mensen de straat op zullen gaan. Want zelfs die mensen die vrijkig cynisch werden over hun zaak, zullen nu uit solidariteit met de mensen die hun leven hebben gegeven, toch voor hun eigen zaak, die straat weer op gaan. En dat zie je elke keer na dit soort uh, heftige incidenten. Dus in, in zoverre werkt het ook niet. In zoverre hou je mensen niet van de straat, maar schiet je ze als het ware de straat weer op. Judith Spiegel vanuit Jemen. dankjewel, Judith. Bijna tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer, de Partij van de Arbeid... van Job Cohen, vindt dat het kabinet weg moet. Dat is op zich niet zo opmerkelijk. Maar aan de andere kant steunt de PvdA soms toch ook het kabinetsbeleid. En dat is electoraal gezien bepaald geen succes. In de peilingen daalt de partij. En volgens Maurice de Hond is de partij zelfs al ingehaald door de SP... Partijleider Job Cohen is volgens critici te soft voor de oppositie, maar hij wil wel het tij keren door consequent een eigen lijn te kiezen, of die nou tegen of voor het kabinetsbeleid is. Kijk, we staan voor belangrijke problemen. We hebben het over de eurocrisis, het AOW en pensioenakkoord. En de Partij van de Arbeid die kiest daarvoor voor zijn eigen verantwoordelijkheid. Die kiest ervoor om datgene te doen wat wij belangrijk vinden voor Nederland. En dat zullen we ook uitdragen. En ik ben ervan overtuigd dat als wij dat op deze manier doen... dat, on, dat onze achterban zal zien dat dat een lijn is... die leidt tot een, uh, tot een samenleving, tot een werkelijke samenleving... en niet tot een verwaarloosde samenleving waar dit kabinet aan werkt. Dat leidt tot een samenleving waar mensen zich veiliger voelen dat nu het geval is. Maar is dat signaal van de Partij van de Arbeid wel duidelijk genoeg? Aan de ene kant zeggen het kabinet uh, laat de kwetsbaren opdraaien voor de crisis. Aan de andere kant wel het eurobeleid steunen van het kabinet en het pensioenakkoord steunen van het kabinet. Dat zijn toch twee tegenstrijdige signalen. Kijk, ik vind het vreselijk, het beleid wat het kabinet voert ten aanzien van uh, de meest kwetsbare in de samenleving. Maar als wij niet die lijn van de euro zouden steunen, dan zou het in ons land veel en veel slechter gaan. En dan doen wij onze uh, eigen burgers, doen wij daar alleen maar heel veel kwaad mee. En daarom steunen we dat. Maar ja, ondertussen lijkt het erop alsof u ook een gedoogd partner van het kabinet bent en niet alleen Geert Wilders. Een gedoogd partner, dat is een partner die zegt van ik zal het kabinet steunen en daar krijg ik iets voor terug. En omdat ik er iets voor terugkrijg, dan steun ik het. Wij krijgen er helemaal niks voor terug. Wij steunen onze eigen plannen, onze eigen ideeën... als wij dat belangrijk vinden. En ik ben niet degene die op een gegeven ogenblik kan zeggen... nou steun ik het kabinet niet meer en dan valt het kabinet. Hoezo niet? Als wij ten aanzien van de euro een andere beleid zouden voorstaan... Nou, dan zou Mark Rutte zeggen, oké, okay, dan heb ik er geen meerderheid voor... dan doe ik het anders. De enige die kan zorgen dat het kabinet weggaat... dat zijn de partijen die het kabinet steunen en dat is de coalitie. Dus het is Wilders die kan zeggen en nou trek ik de stekker eruit. Maar ja, die doet het natuurlijk niet. Nee, en daarom is hij een gedoogd partner. En sterker nog, hij gedoogt dat het kabinet op hoofdlijnen... waar hij zelf enorm tegen is, dan nog zegt hij... laat het kabinet dat maar doen en ik laat dat gebeuren. Als hij nou echt een vent zou zijn, dan zou hij zeggen... ik vind het beleid ten aanzien van de euro... ik vind het beleid ten aanzien van de AOW en pensioenen zo slecht... Dat wil ik niet dat het kabinet dat voert en dus stuur ik het weg. Maar dat doet hij niet. U zegt het kabinetsbeleid dat deugt niet, want die kwetsbaren zijn de dupe. Wat is eigenlijk uw alternatief? Mijn alternatief is dat je op een andere manier eh, onze samenleving gaat inrichten. Er zijn belangrijke hervormingen nodig. En daar kan dit kabinet niet aan toekomen omdat ze het erover oneens zijn. He, dat geldt bijvoorbeeld voor de hele woningmarkt. Het nieuwe politieke jaar is net begonnen. Komende week Prinsjesdag, de algemene beschouwingen. Afgelopen jaar heeft u wat dat betreft, of heeft niet alleen de Partij van de Arbeid, maar ook uzelf, niet veel waardering daarvoor gekregen. Uh, u werd er bestuurlijk genoemd, uh, niet hard genoeg tegen de coalitie. Wordt dat anders? Ik zal um, precies vertellen wat de Partij van de Arbeid vindt. En dat zal ik ook bij de algemene beschouwingen doen. Uh, ik heb net al een paar punten genoemd die voor mij geweldig belangrijk zijn. Dat is een, echt een beleid waarbij die eurocrisis op een behoorlijke manier wordt opgelost. En ik zal het kabinet ook aansporen om dat op een veel betere manier te doen dan ze dat tot nu toe hebben gedaan wat mij betreft ook geweldig belangrijk is... dat is al die maatregelen die kwetsbare mensen zo enorm raken. En ook daar zal ik het kabinet ernstig op aanspreken. En ik ben ervan overtuigd dat in onze samenleving... mensen het helemaal niks vinden... dat de, de wijze waarop het kabinet dat aanpakt. En als Geert Wilders u in het debat dan weer een schothondje van de regering noemt? Nou, dat moet hij dan maar doen. Ik zal hem opnieuw er, erop wijzen dat hij ten aanzien van hoofdpunten van beleid... Hè, waar hij het kabinet niet steunt... dat hij dan toch zorgt dat het kabinet blijft zitten... Dat doet hij dan misschien knarsen tandend, maar hij is degene die het mogelijk maakt dat dit kabinet een beleid voert wat op zoveel punten in strijd is met datgene wat hij wil. pwn Leiden, Job Cohen en Wilco Boom sprak met hem. Straks in Engeland staat vandaag de ontruiming van een woonwagenkamp op stapel. De situatie is uiterst gespannen in Basilden, zo'n 30 minuten van Londen verwijderd. Eerst naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velden, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op de weg? Het begint al wat drukker te worden, ook hier en daar wat langere files al. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer. Op de A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond 6 kilometer. Goed nieuws over de A50 Arnhem richting Eindhoven. Daar hadden we een aanrijding, daar was een rijstrook dicht. Nu nog tussen Ravenstein en Knopend Paalgrave 5 kilometer. Verwacht je nog bijzonderheden, Jolande? Nee, eigenlijk niet. En ik denk tussen 8,5 en half 9 ongeveer 190 kilometer file. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Voor veel Amsterdammers is het een begrip, maar ook in de rest van het land... kennen veel Nederlanders inmiddels de Febo. Nom, nom, nom. De snackbarketen viert het 70 jaar bestaan. Ook Lara komt daar regelmatig <lacht> een vette bek halen. <lacht> <Een> Mooi <lacht> excuus voor verslaggever Jeroen Schutheiser om in de hoofdstad ook maar eens lekker te gaan snacken. De hamburgertjes. Geel burgers. De geel burgers. De cheeseburgers. Cheese cheese. Houden de meeste mensen nou van met of zonder kaas op zo'n burger... Uh, zonde. Zonde, ja. Dennis de Borst, directeur van de FEBO. Hoe kom je daar nou op, zo'n kroket in een uh, loketje? Ja, dat is eigenlijk waar de, waar de FEBO uh, groot mee is geworden. Het mooie van een loketautomaat is dat je met, uh, met relatief weinig personeel gigantische aantallen kan verkopen. Wij zien het echt als ons een, als een showroom. U bent de kleinzoon he? van de oprichter. Ja, dat klopt. Mijn opa, Johan Isaac de Borst, is in 1941 uh, uh, begonnen met een bakketbakkerij in de weg. Hij ja, is nu uitgegroeid uh, 70 jaar later tot een uh, misschien wel Nederlands bekendste uh, fastfoodketen. Had hij ooit kunnen vermoeden dat het zo uit de hand zou lopen? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat hij dit ook nu al niet had kunnen voorzien. Dat het tot zoiets uh, groots is uitgegroeid uiteindelijk na al die jaren. Hij zou nooit met uh, zijn zaak op die dure punten gaan zitten in de stad... Op open was uh, heel zuinig aangelegd en hij uh, controle, overal controle overhouden. Dure panden in, uh, in de binnenstad van Amsterdam uh, durfde hij niet aan, Maar we waren de, gelukkig frenchenemers die wel die stap maakten. Maar nu zitten jullie overal? Ja, we, zitten, uh, we hebben nu 65 zaken door, door heel het land. Amsterdam telt er 23, van Groningen tot Maastricht, tot aan uh, Rotterdam. En waar willen jullie heen, na hoeveel vestigingen? Nou, wij willen jaarlijks drie tot vier filialen uh, groeien. Ubel Zuiderveld is kenner van de snackmarkt. Wat betekent deze keten nou voor in Nederland? Nou in ieder geval dat uh, zonder deze keten had de automatiek in Nederland, de snackautomatiek zoals wij hem kennen, had uh, niet meer bestaan. In de jaren 80 toen verdwenen eigenlijk langzaam want alle automatieken uit Nederland, want die bestonden al sinds de jaren 30. Er kwam toen een nieuw winkelslatuswet in Nederland. En nou, dat was natuurlijk een mooie manier voor uh, ondernemers, zo'n loket, om dus de winkelslatuswet te omzeilen na zes uur. Dus die konden gewoon doorgaan met de verkoop. En in de jaren 80 uh, eigenlijk was de automatiek toen op sterven naar dood, maar dankzij deze keten is die in Nederland uh, blijven bestaan. En zie je, nu zie je meer weer overal. Uh, bij tankstations, bij cafetaria's, bij discotheken... en natuurlijk hier in Amsterdam uh, op heel veel straathoeken. Het imago is niet zo positief, hè? Dat eten uit de muur. Ja, het imago van eten uit de muur, ja... Tegenwoordig kun je alle onderdelen kun je in de wasmachine doen. Uh, daarbij is het temperatuurbeheer via allerlei digitale technieken wordt steeds beter. En ja, als je het goed doet mogen alle snacks maar een korte tijd in de automatiek blijven liggen. Je ziet langs het, het snelwegen, zie je nog wel eens, dan ligt zo'n kroket er een hele dag in. Dan nou, zie je allemaal vet op het, op het bordje eronder. Ja, dan moet je hem niet nemen. En bovendien, ja, Nederlands kankeren altijd op hun eigen erfenis. Ik bedoel, de automatiek is Nederlands, lekkere kroket, goede Nederlandse patat erbij. En dan ben ik geen nationalist, maar ik heb wel zoiets van... waarom kankeren we altijd op de dingen die we zelf voortbrengen... en niet op de hamburger of op Coca-Cola? Wat heeft Johan Cruijff met uh, de febo ja, Johan Cruijff is een groot fan. Het is natuurlijk niet zo verwonderlijk, want de eerste vestiging is al al bij het Olympisch Stadion. En bij het Olympisch Stadion zitten er nu nog steeds twee vestigingen. En Johan Cruijff heeft daar zijn kantoor van de Johan Cruijff Foundation. Dus elke keer als je vanuit Barcelona in Amsterdam op Schiphol landt, dan gaat hij onmiddellijk daarheen. En dan haalt hij daar zijn favoriete broodjes. Ja, ik weet dat hij een enorm fan is. Ja, enorm. Mag ik een handbubbel en een ja. Ja. Yes, je hebt nou alweer honger, hè? In Arts wordt vanmiddag een boek gepresenteerd over 70 jaar Febo. En wie heeft daarin het voorwoord geschreven? Inderdaad, Johan Kruijf. Tien minuten voor zeven is We het. gaan weer eventjes naar Joris van de Kerkhof. Die houdt zich vanochtend bezig met demonstraties. Waar ben jij nu, Joris? In Utrecht. En de demonstratie is in Den Haag. En die demonstratie begint in de loop van de ochtend. Dat betekent dat de mensen hier uit Utrecht nog naar Den Haag moeten. Maar ze moeten zich ook eerst voorbereiden. Ze gaan allerlei maskers maken. Die maskers gaan we onthullen op de radio. Wie er uitgebeeld wordt met dat maskers. Ze nemen blikken mee, ze nemen ballen mee. Want de stapeling moet gestopt worden. Uh, zeggen de demonstranten. Uh, de demonstranten hier uh, van, het, uh, uh, Vier leden, uh, van het platform Verstandelijk gehandicapten. Vier leden van het platform zijn er uh, na zeven om te praten... over wat zij vinden van die stapeling van bezuinigingen. Zo noemen zij het, een stapeling van bezuinigingen. Die stapeling die moet met één bal, hup... Uh, uh, naar beneden worden gehaald, zodat de stapeling... al die blikjes uiteindelijk zo omvallen. En dat er uiteindelijk iets van een... Uh, ja, wat moet er eigenlijk voor in de plaats komen? Nou ja, die, die, al die blikjes op elkaar moeten dan, denk ik... in hun ogen uh, recht blijven staan. Uh, vier mensen waarvan één in zijn vrije tijd... radioverslaggever is in Lelystad. Verfrissend helder en begrijpelijk. Welkom, ja. dit is Gerbera Radio op Radio Lelystad... Hier is uw co-piloot, D. De, de Haas. Ja, dat ben ik dus. Omdat ik nieuwsgierig ben, wil ik graag journalist worden. Uh, mijn allergrootste droom. Uh, aan tafel zitten bij Matthijs van Nieuwkerk. Wacht even, hij is afgelopen, momenten. Dede Haas, nu niet in Lelystad, maar in Utrecht om te vertellen wat hij vindt van de bezuinigingen. Niet als verslaggever, maar als degene die antwoorden moet geven op vragen van de verslaggever. En ik weet hoe moeilijk dat is om niet zelf de vragen te stellen, maar antwoorden te geven. Dus daarom vind ik het fijn om vragen te stellen aan Dede Haas en nog drie van zijn collega's die bij het platform verstandelijk gehandicapten horen. Vandaag wordt er actie gevoerd en een verslag van de voorbereidingen van die actie. We horen later van Joris van der Kerkhof vanuit Utrecht. Wordt het oorlog of loopt het uiteindelijk met een sisser af? Dat is de vraag in het Engelse Bazelden. De gemeente op zo'n 30 minuten van Londen ontruimt daar vanochtend een groot woonwagenkamp. Omdat de bewoners geen vergunning hebben. De bewoners zeggen dat ze geen geschikt alternatief krijgen om te verhuizen. Het is een conflict dat na tien jaar van protesten en rechtszaken. op een gewelddadige confrontatie dreigt uit te lopen. Ik ga to be? Living like als een rat. De bewoners van Dale Farm bereiden zich voor op een veldslag. De woede is groot als de eerste voorbereidingen op de ontruiming beginnen. Sommige bewoners zien een confrontatie niet zitten en vertrekken toch. Dale Farm is het grootste woonwagenkamp van Engeland. Tien jaar geleden kwamen eerste travelers, woonwagenbewoners... hier op een stuk grond wonen dat hen werd toegewezen. Maar de gemeenschap bereidde zich in rap tempo uit... Zo'n tachtig families met kinderen plaatsten hun caravans op een voormalige schroothoop, naast het terrein. Maar dat was illegaal. Ze mochten het terrein wel kopen, maar echt niet opbouwen, omdat het een groene zone is. Veel mensen hebben hier naar gekeken, zegt een vertegenwoordiger van de gemeente. Maar we hebben besloten dat iedereen zich aan de wet moet houden. Daarom moeten deze caravans hier weg. Uh, these, uh, uh, have to go. De bewoners vochten de ontruiming jarenlang aan. Ze zijn bang dat ze in gewone woonwijken met discriminatie te maken krijgen. Nobody wants travellers on their back door. Nobody wants travellers as their neighbour. Liever zorgen ze voor elkaar in hun eigen gemeenschap. Gescheiden wonen van elkaar, dat willen ze niet. I wouldn't give up in a traveller. No, we're a very close, tight community. Nu heeft ook het Hooggerechtshof hun zaak afgewezen. De gemeente krijgt gelijk. En die zegt dat er genoeg andere woonruimte beschikbaar is. Maar volgens de bewoners klopt dat niet. Ik heb een aanvraag bij de gemeente gedaan... en twee dagen geleden hadden ze er nog niet eens naar gekeken... zegt een vrouw met een kind op haar arm. Onze oudste bewoner zal overlijden, zegt een van de vrouwen... zodra ze de uitspraak hoort... Hij ligt aan het zuurstof en als ze de elektriciteit afsluiten, wordt dat hem fataal. En dus wachten ze totdat de ontruiming begint. Dit is geen grond van de gemeente, zegt een oude vrouw. Het is van mij en als ze mij hier wegkrijgen, dan is het in een lijkzak. en anders niet. Dat they can come because they'll take me out in a body bag out of my home and I am not Deze mevrouw gaat niet weg uit het woonwagenkamp Caravan Camp in Besselden in Engeland. Als ze daar gaan ontruimen dan hebben we nog contact met onze correspondent in Engeland Hieke Jips. Het is Radio Angel. now. De het kabinet en het Centraal Blancbureau zijn volgens de Telegraaf in aanvaring met elkaar gekomen. Het CPB wordt beschuldigd van knoeiwerk en vooringenomenheid. Blijkt uit een vertrouwelijke brief van minister Verhagen aan de baas van het CPB, Koen Teulings. Met het doorrekenen van de bezuiniging op persoonsgebonden budget heeft het CPB geen hoer en wederhoor toegepast. En ook is de conclusie, die niet gunstig uitpakte voor het kabinet, niet voor publicatie nagekeken door het departement. De Belastingdienst controleerde bewust niet of de digitale handtekening... wel bij de aanvragen van bepaalde toeslagen hoorde. Massafraude was volgens NSNX het gevolg. Honderden en mogelijk duizenden mensen zijn slachtoffer geworden. Oplichters veranderden het rekeningnummer met hun eigen DigiD... en konden zo kinder-, huur- en zorgtoeslag wegsluizen. Bedragen liepen op tot zo'n 1500 euro. De enige benodigheden voor een oplichter waren een willekeurige DigiD... een burgerservice-nummer en een geboortedatum en een naam. In 2007 propageerde de Belastingdienst het ondertekenen met de DigiD van de buurman zelfs. Want dan was je wel op tijd met de belastingaangifte. Een DigiD aanvragen kost namelijk vijf werkdagen. Daarom werd er ook niet gecontroleerd of de gegevens wel overeenkwamen. Maar hoewel de mensen er dus niets aan konden doen, bleef de Belastingdienst geld terugvorderen. Alleen via een civiele procedure kon daar iets aan gedaan worden. Korting op kantoorprijzen. De AFM wil dat de vastgoedsector daar opener over is. Dat zegt het hoofd toezicht financiële verslaggeving... Tom Meershoek in het Financiële Dagblad. Huurders worden nu vaak over de streep getrokken met grote kortingen. Terwijl de hurenpapier dan hoog blijft... betalen bedrijven in de praktijk soms wel drie van de tien jaar geen huur. De korting wordt buiten de boeken gehouden en levert de vastgoedsector een hogere waardering voor die panden op. Beleggers en banken krijgen zo onjuiste informatie en kunnen daar flink de mis mee ingaan, aldus de krant. AFM gaat vastgoedondernemingen nu dwingen daar transparanter over te zijn. Veel aandacht in de kranten ook voor de laatste stap in het pensioenoverleg. Of, zoals het Nederlands Dagblad het zegt, de laatste horde. Er wordt nog even teruggekeken naar zaterdag... toen FNV Bouw instemde met de afspraken van de, met de werkgevers en de regering... over de toekomst van de oude dagsvoorziening. En daarmee is er dus nu een meerderheid voor de plannen van minister Kamp. Maar, vraagt trouwens zich af, wat is de handtekening van FNV nu eigenlijk nog waard? Door het interne gekrakeel verliest de vakcentrale volgens de krant aan invloed. Vandaag zal er een winnaar uit de bus komen. Is het John Girius, die voor het pensioenakkoord is... of wordt het toch Henk van der Kolk van Avocabo. Eh, eh, en FNV-bondgenoten? Hmm, nou volgens mij is die van FNV-bondgenoten. De Volkskrant ziet het al aankomen en kopt de grootste bonden liggen op ramkoers. Ja, en de voorman of vrouw van Avacabo is Corrie van Brenk. En haar spreken we straks na acht uur over het pensioenakkoord en de toekomst van Agnes Jongerius. Een indringende foto op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. Agenten trekken hun wapen tegen doorgedraaide Feyenoord-fans... De politievakbonden zijn de hooligans meer dan zat. De politie loopt gevaar en daar draait, dus, draait ze op voor een conflict tussen het clubbestuur van Feyenoord en de harde kern. En dat blijft zo omdat de politie steeds scheidsrechter blijft. De vakbonden doen in de krant een oproep aan Abu Talib, de burgemeester, om het op te lossen. Hij moet hardere maatregelen nemen en desnoods de wedstrijden verbieden. Na zeven uur in het Radio 1 hoort u meer over de bestuurlijke puinhoop bij het COA, Centraal orgaan opvang Asielzoekers. De leiding daar uh, maakt er een puinhoop van, blijkt uit gegevens die de NOS in handen heeft. U hoort daar straks meer over en u hoort ook de reacties van Kamerleden daarop.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 Mijn naam is René Dupré, Global Business Trendwatcher. Watcher. Ja, de ICT-revolutie verandert local toko's in global players. Hè? Andere balkijn. Eindvies, verander mij, want alles wordt anders. <laughs> alles wordt anders. Ja hoor, goeroes. Alles wordt anders. Verder nog iets? Met software van Unit 4 zijn organisaties allang klaar voor de toekomst. Unit 4. Software vooruitgedacht. De betrouwbare transitbedrijfsauto van Ford. De bedrijfsauto die je helpt op de helling. Met heel start assist.